Goedemiddag, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nu de dag met de meeste Olympische medailles ooit voor Nederland. Judoka Sanne van Dijken pakte net brons in de klasse tot 70 kilo. Dit is hem. Ja, dit is hem. Dit is hem. Eppon, Eppon, die heupworp, ze zat er zo op te wachten. Timing is everything. Geweldig. Het was even omschakelen voor Sanne van Dijken, want in de halve finale verloor ze en daarna moest ze zich weer opladen. Maar uh, toen dacht ik gewoon aan de mensen waar ik het voldoel, die ik thuis heb zitten en eentje bovenin. Je broer. En, uh, mijn broer. En uh, ja, daardoor kon ik uiteindelijk toch mezelf goed opladen. En uh, ja, jezus wat een partij zeg. En daarmee staat de teller vandaag op acht medailles, meer dan het record uit 1928. Toen pakte Nederland er zeven. Tom Dumoulin won eerder vandaag al zilver bij de tijdrit op de Olympische Spelen. Ja, dit is echt een hele speciale medaille. Eentje waar ik ontzettend trots op ben. Eentje met een gouden randje voor mij. Hij vond fietsen een tijdje helemaal niet leuk, stopte toen ook, maar zegt nu dat hij voorlopig doorgaat. Inbrekers hebben het rustig aan gedaan de afgelopen maanden. In de eerste helft van dit jaar zijn 10.000 inbraken in huizen gemeld. Dat is minder dan voor de coronacrisis. Twee jaar geleden werd bijvoorbeeld bijna twee keer zoveel ingebroken. Vooral toen de avondklok gold en mensen dus vaker binnen waren... bleven ook de inbrekers vaker thuis. En dan nog een bijzonder verhaal uit Israël. Daar besloot een vrouw van 50 iets goeds te doen. Ze wilde een van haar nieren afstaan aan een onbekende... Haar nieuw bleek geschikt voor een Palestijnse peuter. Haar familie in Israël was tegen, maar toch besloot ze om het jongetje te helpen. Ze schreef hem ook een brief die ze voorleest aan persbureau AP. Hope for peace and, love. and if there will be more like us, there won't be to fight. De vrouw zegt dus dat ze hoopt dat liefde overwint. Ze wilde dit ook doen om te laten zien dat Israëliërs en Palestijnen moeten samenwerken in plaats van oorlog voeren. Het weer nog zonnig, maar net als gisteren kan er vanmiddag overal wel een buitje vallen. Ook met onweer, het is 20 tot 23 graden. Morgen ook zonnig en iets vaker droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staat er alleen file op de A7, de afsluitdijk in beide richtingen. Hou daar rekening met 10 minuten op, onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom terug voor het tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. my share of losing once they locked me on the chain yes they tried to break my power oh i still can Dit waren achterin volgens Slave to Love van Brian Ferry en George Baker's selectie met Paloma Blanca. Van een buurtbingo tot muziek op de balkons, van gezamenlijk tuinieren, zwerfafvalruimen of een spelletjesmiddag. Op 25 september viert Nederland voor de 15e keer Burendag. Gezellig samenkomen met je buren en elkaar beter leren kennen door middel van allerlei leuke activiteiten. Initiatiefnemers Nouwe Egbert en het Oranje Fonds stellen een mooi budget per aanvraag beschikbaar. Wil je ook iets organiseren met en met jou graag met je buren? Een, een initiatief indienen? Kijk dan op www.burendag.nl wil je hulp bij een leuk idee of meer informatie? Neem dan gerust contact op met Pluspunt Linda Oudendijk, Blauwe Tram, Oudendijk at plus .nl of telefoonnummer 06-3380-3279 en Helle Wanders, pluspuntnoord, h.wanders at plus zandvoort.nl en die heb ook telefoon en dat is 06-33-76-7352 en die helpen je graag op weg. Zandvoort, Zandvoort op 106.9 once was us to find us something to believe in he hears a knock at the door this geboren in 1949, is een Amerikaanse pianist, singer-songwriter en een componist. Vanaf 1972 produceerde hij popmuziekhits, begonnen met de single Knock Time. tot zijn afscheid in 1993. Daarna bleef hij optreden naast het schrijven en opnemen van klassieke muziek. Van jongs af aan had Joel sterke interesse in muziek, vooral klassieke muziek. Hij werd daarbij geïnspireerd door onder andere Ray Charles en Dave Brubeck. Joel werd op zijn 14e jaar voor het eerst lid van een band. In de jaren 60 maakte hij deel uit van de band The Heslers. Samen met Joe Small, de drummer van The Heslers, vormde hij het rockduo Attella. Ook speelde hij in pianobars onder de naam Billy Martin... Zijn eerste soloalbum, Cold Spring Harbor, een referentie van Cold Spring Harbor, een klein dorpje aan de noordkust van Long Island in New York. In 1971 kwam deze uit. Joel ging op tournee met Elton John. Gedurende de tournee speelden ze elkaar liederen en voerden duettes op. Joel werd in 1999 opgenomen in de Rock'n'Roll rock Hall of Fame. Altijd hoog in de jaaroverzicht van de top 2000. Hier is Billy Joel met Piano Man. next to me making love to his tonic and gin And he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be.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 Dit was A Sailor, A Glass of champagne. Ja, dat is altijd lekker. Zorggroep Reinalda en Kennemerhart... beide oudere organisaties in de regio Zuid-Kennemerland... onderzoeken momenteel de mogelijkheid om te fuseren. Hiertoe hebben zij ondanks de attentie naar de Cartoo uitgesproken. Beide organisaties zijn reeds lange tijd met elkaar in gesprek... over hoe het beste invulling gegeven kan worden... aan de uitdagingen die er liggen in de ouderenzorg in de regio Kennemerland. De partijen werken al enkele jaren intensief samen op meerdere vlakken en ervaren, zowel op bestuurders- als medewerkersniveau, een duidelijke meerwaarde door het bundelen van krachten. De twee organisaties zien het als een grote verantwoordelijkheid om elke ouderen die zorg en aandacht kunnen bieden die hij of zij nodig heeft. Door een mogelijke fusie, menen Kennemerhart en zorggroep Reinalda, dan ook de kwaliteit en continuïteit van de oudere zorg nog beter te kunnen garanderen. Gedacht wordt dan hierbij aan een verdere specialisatie van zorg en meer keuzevrijheid voor cliënten door het kunnen bieden van een meer divers aanbod van wonen, zorg en welzijn. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en stakeholders zijn steeds geïnformeerd over het lopende onderzoek naar een mogelijke fusie. De onderzoekfase duurt van het begin december 2021 tot en met de fusiedata van 1 juni 2022 in gedachte. Mocht de onderzoeksfase leiden tot een beoogde fusie, dan volgt de voorbereidingsfase waaronder het informeren van de NZA, AZM en het SEF. Onze ogen konden kijken sinds het licht ons land bescheen Maar na het breken van de dijken ging men denken naar ik mee Zo lang golven overheersen, bars van droogte en van tijd, Zo kan ik niet overleven in gewone zekerheid Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd, dan worden wij die watermensen naar een hoger plan gestuurd. Zilvergrijze aderen, leef ik in mijn waterland. Ik kan strijden, ik kan varen, en zet de zeeën naar mijn hand. Onbedwingbaar is de woede, en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden, watermens mijn held. Water mij maar dreigen, laat het begrijpen naar de keel. Alleen voor ons wij watermensen mensen Het water de 3J's met watermensen. Het Zandvoort Museum. Hoera! Het Kees- en Muishuis is klaar. Kom je spelen? In het Zandvoort Museum is er gesloopt, getimmerd en geschilderd en dat alles voor de komst van Kees de Muis en zijn vriendinnetje Julia. Kom genieten van het speelhuisje. Doe je schoenen lekker uit en kruip door de tunnel. Laat je verrassen door Kees die jou laat zien hoe ze vroeger gingen vissen in een boomschuit. Kijk naar Julia die voorzichtig de zee ingaat vanuit een miniatuur badkoetsje. Zoek de plaats bij elkaar in het speciale Zandvoort Memory Spel. Maak een mooie kleurtekening of bouw een hoge berg van kaasblokken. En deze activiteit is van 5 juni tot en met 31 december. En natuurlijk in het Zandvoort Museum. MUZIEK Artiest van de dag. George Michael was een van de succesvolste zangers uit de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw. Hij won twee Grammy's en verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. Van 1984 tot 2004 was hij de meest gespeelde artiest op de Britse radio. Geboren 25 december 2016 in Londen. In 1981, toen hij Ram oprichtte, begon het succes van Michael. Het eerste album, Fantastic, belandde in 1983 in zijn thuisland op de eerste plaats. In Nederland behaalde het een achtste positie in de album Top 100. Diverse uitgebrachte singles van dit album behaalden in het Verenigd Koninkrijk een plek in de top 10. Michael wilde zich richten op een wat volwassener publiek dan de tienermeisjes die hij aantrok in zijn tijd met Wem. Hier is John Michael met Carol's Whisper.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 Vera met rode Van 16 juli tot 31 december bij het Raadhuis van Zandvoort. Een mooie tijdelijke tentoonstelling van een unieke mix van een verzameling geluiddragers. Autosport, circuit Zandvoort en de historie van het Raadhuis in de oude onderbouw. Beneden. De organisatie ligt in handen van het Zandvoort Museum. Geopend van vrijdag tot en met zondag van 10 tot 4 uur. On the planet, and blinking, step into the sun. There's more to be seen than can ever be seen. More to do than can ever be done.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 van Lunchroom op deze woensdag. Volgende week woensdag ben ik er weer terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Graag tot volgende week. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. Of een vriend die de pijn kan verzaagden als je het niet meer weg. Zonder woorden merk je snel, deze vriend begrijpt me wel. Goed vertrouwen is het enige dat telt. Zelf een blik zegt genoeg voor die hechte vrienden. Er wordt gelachen met z'n allen in de kroeg. Ik heb vrienden.